Onze treintje is er helemaal klaar voor hoor, voor het uh, songfestival. En nu nog de rest van de wereld voor de nummer, hè, wat ze daar voor Nederland gaat doen. We wachten het even geduldig af. Joor daar uh, trouwens met een uh, oude single. Ja, verenigd uh, in de formatie Total Touch. Dit was Somebody Else's Lover uit de jaren 80. Ja, wel wat zo lang is deze treintje al bezig met muziek. Het is half over twee. nogmaals, goedemiddag. Zandvoort op zondag, bij je tot aan 5 uh, uur. En Dolly Tapirik en inmiddels er helemaal klaar voor. Goedemiddag, Dolly. Ja, goedemiddag. Hij doet het ook. weer, hè? Hij doet ja, het ik weer. heb het allemaal aan de praat gekregen. Dat is mooi, dat ja. is mooi. Je moet gewoon even weten welk knopje. Hè? Ja, zo is het. Ja. Wat gaan wij uh, vanmiddag buiten het weerbericht, want dat heb ik al verklapt, allemaal doen. Uh, Oké, okay. het weerbericht, we gaan... Uh... Proberen in contact te komen vanmiddag met Joop van Es. Van Es bedoel ik. Om eens te kijken hoe het ervoor staat op de velden bij, de, bij Duintjesveld. Om te zien...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 Dat was Paul Abdul en Straight Up. Het is vandaag heerlijk weer hier in Zandvoort. Tijd om naar het strand te gaan. Jawel, dat doen we samen met Chris Ria. Hier is On the Beach.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 Je bent lekker bezig vandaag. Ja, laat mij lekker pielen. Lekker aan ja, die knopjes draaien en heel drukken. Goed, heel ja, goed. ja, ja. Goed. Waar wil je het over hebben? Eens um, even kijken. Ja, we, we hebben natuurlijk een prachtige natuurbrug gekregen op de Zandvoortse Laan. En um, daarbij is het gebouw van de manege is, uh, weggeraakt, hè? Dat, mm -hmm. dat bestaat er niet meer.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 voor een wildplasje of zo, of uh, ja mag het natuurlijk ook alweer niet meer. Nee, oh jeetje. Yeah. Oh, was... kijk uit wat je zegt, hè. kijk oh, oh, uit oh, wat oh, je zegt, Dolly. Ik oh oh was niet mijn advies, oh oh, hoor, oh mensen. oh echt niet, echt oh, oh, niet. oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh weerbericht deze van Carol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 And we're more muziek. Here is Curtis Tigers and I wonder why. no days the pain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 al twee doelpunten gescoord. Twee doelpunten voor AZ. Is zeven minuten tijd, het is niet te geloven. Excelsior AZ dus 0 tegen 2. Andere wedstrijd waar ook al gescoord is... is SC Heerenveen tegen FC Twente. Daar staat het 1-0 voor Heerenveen. De rest van de wedstrijd, ja, daar is nog niet gescoord. Ook niet zo verwonderlijk, hè, want ze zijn net ja. onderweg. Dus. Ja.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 Het helemaal voor me, hoor. Daar gaat Willem Bruijs, hè? Discosgroeitjes aan, pak die erbij. Nou, helemaal goed, uh, Willem. En dat is van uh, Chic en nou Rogers. De Albi Ook wel een lekkere trouwens voor de disco-nacht uh, die eraan gaat komen bij CFM.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 Dat ik gewoon zin heb in het gedicht van de week, Dolly. Ja, daar zou het waarschijnlijk door gekomen zijn. Hier is de laughing Schroefel. All around, people looking half dead, Walking on the sidewalk, than a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 Na het eten een partijtje voetbal in de turndaarders langs de len. En in december met de hele buurt op jacht op kerstbomen te rassen. Op aljaarsavond fikjes token voor al die autobanden ook te ven. Ik zou best nog wel een keertje met die avond naar ADO willen kijken. In het Zuiderpark de Lange Zee. Een warme worst, je als om jij heen. Lekker kankeren op Tayou de van der Burg. En die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat loopt die enkel de steen vast overheen. Oh, oh, Den Haag. Mooie stad. Achter de Turni. De schilders weg.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 op mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het reiswerk, ze plannen een harekie gaan hoppen. De dag dan na een kater, dus naar dingen lekker al pakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de deur De schilders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 Want Den Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij toch veel te vlug. Dat nieuwe Babylon, moest dat trouwens eigenlijk dan wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de Vervalberg, dus net vanuit meer terug heen. Uh, oh, Den Haag. mijn platen en het plan. O, oh den haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan hally, als ik geen hagen nee zal zijn. Meteen gaan hulli als ik geen hagen nee zal zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen haar genees, zou zijn.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 It feels like I'm drowning, pull it against the street, pull it against the